De zoektocht naar de verstandig beperkte Mick uit Helmond gaat vanochtend verder. De jongen van 19 raakte gisternacht vermist. De politie krijgt hulp bij het zoeken van de ME, het veteranen -search team en de vrijwilligers. Hij zou gisteren nog gezien zijn in Asten... Bij de grote steekpartijen Suriname van vorig weekend is een Nederlandse vrouw omgekomen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd aan omroep Rijnmond. Het gaat om een vrouw van 69 uit Rotterdam, ze was op vakantie. Bij de steekpartij vielen negen doden, onder wie vijf kinderen. De NS heeft een deel van de dienstregeling aangepast vanwege de sneeuw. Tussen Eindhoven en Sittard rijden vandaag uit voorzorg minder intercities. Ook het vliegverkeer heeft last van het winterweer. Schiphol heeft uit voorzorg honderden vluchten geschrapt. En Gian van Veen heeft de finale van het WK darts gehaald. Hij is de derde Nederlander die dat lukt. Na Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Hij won de halve finale met 6-3 in sets van Gary Anderson uit Schotland. Vanavond is de finale. Dan moet van Veen het opnemen tegen titelverdediger Luke Littler. Een buien met regen, hagel, sneeuw en onweer over het land... kan grot worden, plaatselijk kan 10 centimeter sneeuw vallen... het wordt een graad of 2 en aan de kust waait het stevig. En dat was het nieuws op 538. 20 inch wielen, automaat, oh deze is perfect! Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van de nieuwe auto.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 2026 could play jazz. Jouw 538. Jouw 538. Nee.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 One for the lost ones falling. One tear for the broken.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 2026 is hier. Dat betekent een frisse start vol gezondheid, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus: AH Hand en of bloedsinaasappelen, Twee netten, voor 3,99. AH stampot Groente en Aardappelen, 1 per 1 gratis. Alle AH Spek en Hamreepjes en Blokjes, ook 1 per gratis. En AH bolhapjes en Ronde Bakjes, 3 stuks, voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Nieuw.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 At the end of the day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 Way. But I'm gonna tell it you sometimes. So, baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. Acht.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 Volgens de NOS gleed bij Almere een auto in de sloot. en bij Dedemsvaart en Zeewolde een vrachtwagen. Ook in Emmen en Eelde ging het mis. Het winterweer zorgde waarschijnlijk net als gisteren voor. dat honderden vluchten op Schiphol zijn vertraagd of worden geannuleerd. Politie en gemeente denken niet dat het aanstaande vuurwerkverbod... het geweld rond Oud en Nieuw gaat oplossen. Er moet meer gebeuren, zegt de politiebond in de Telegraaf. Ze denken bijvoorbeeld aan een landelijke inleveractie... voor zwaar illegaal vuurwerk, maar ook waterkanonnen... waarin naast water traangas zit. Er wordt vanochtend verder gezocht naar Mick, de 19-jarige man... die sinds gisternacht wordt vermist. Hij heeft een verstandelijke beperking en is te koud gekleed. Politie, ME en het veteranen -search team gaan zoeken... en ook vrijwilligers kunnen zich melden. Mick zou gisterochtend nog zijn gezien in Asten bij Helmond. En Jan van Veen heeft de finale van het WK darts gehaald. Hij is de derde Nederlander die dat lukt. Na Michael van Gerben en Raymond van Barneveld. Hij won de halve finale met 6-3 in sets van Gary Anderson uit Schotland. Morgenavond is de finale van Veen speelt dan tegen de Engelse titelverdediger Luke Littler. Verspreid over het land vallen de bui, met sneeuw, aan de kust ook regen... en soms hagel. Het kan glad zijn. In het hele land geldt code geel, in Utrecht en Gelderland code oranje. Wordt 1 tot 3 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitmeiser met een uh, vertraging op de A28... als we richting Groningen bij uh, Noord-Willemskanaal. Wille uh, 9 minuten en controles die zijn er niet gemeld.